Een uur. Dit is al negens met het NOS-journaal. Mensen die hun hypotheek helemaal hebben afgelost... zijn in de toekomst duurder uit. Ze moeten volgens het FD, net als andere huizenbezitters... het eigen woningforfait gaan betalen. Dat zou staan in de regeringsplannen van de formerende partijen. De regeling wordt de komende twintig jaar in stapjes ingevoerd. Verder is volgens het AD in de formatie ook afgesproken... dat het collegegeld voor eerstejaars en hbo-studenten... wordt gehalveerd tot 1000 euro. Voor studenten aan de PABO wordt het collegegeld ook in het tweede jaar gehalveerd. En gevangenen komen in de toekomst niet langer automatisch vervroegd vrij en de straf wordt met maximaal twee jaar ingekort. Nu komen gedetineerden nog vrij als ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten. Dat automatisme verdwijnt, schrijft de Telegraaf. Er zijn meer details opgedoken over de fraude die de abortusklinieken van Casa zouden hebben gepleegd. De keten heeft verzekeraars voor zeker 9 miljoen euro opgelicht, schrijft de Volkskrant op basis van een onderzoek van accountantsbureau KPMG. CASA verzon het bestaan van medisch specialisten en vervalste patiëntendossiers en verwijsbriefjes om zo meer geld te kunnen declareren. Het grootste deel van de fraude zou hebben plaatsgevonden bij zusterstichting CASA Medical. Ook hadden de vijf klinieken van CASA Medical geen wettelijk verplichte vergunning. Bioscopen in Amerika moeten voorzien in speciale tolken voor mensen die zowel doof als blind zijn. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door een doofblinde man uit Philadelphia. Een doofblinde tolk houdt tijdens het tolken de handen vast van de persoon voor wie hij tolkt, zodat die de gebaren meekrijgt. De bioscoop weigerde zo'n tolk te regelen, maar volgens de rechter staat in de wet dat bioscopen hulpmiddelen moeten bieden aan gehandicapte klanten.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 Ja. Yeah. Ja, precies. Paper in Fire. Brand in de krant. Zoiets. John Mellencamp. Hij is trouwens ook vandaag jarig. Daarvoor draai ik die ook, Hij wordt vandaag zes, een zestig. En uh, ja, dat soort mensen denk ik altijd. Oh, die zijn veel ouder. Nee, dat valt allemaal wel mee. Echt, dat valt allemaal wel mee. Hij is bekend van Scarecrow natuurlijk. En hij heeft onder andere... Heeft hij een uh, Farm Aid. een non-profit organisatie opgericht, opgericht. en Niet opgericht, opgericht. En die jaarlijks dan een Benefit concert... Hij uh, doet en daar uh, verzamelen ze geld in voor boeren, Amerikaanse boeren, die het heel zwaar hebben. Dat doet hij samen met Willie Nelson en dan wat andere country western zangeressen, of zangers bedoel ik. En, uh, nou ja, dat doet hij niet onverdienstelijk. Deze Paper and Fire, oftewel John Mellencamp. Hij heeft nog meer uh, grappige plaatsen gehad. En de meest gedraaide plaat is dit. Ik kende hem niet, maar... Ik kende het. dit is al oud hoor, dit, uit de jaren zeventig. Word So Good van Melkend is de meest gedraaide plaat van hem. En hij heeft later onder andere Love and Happiness gemaakt. Dat vind ik persoonlijk de leukste plaat. Goed, hier is er weer tijd voor. Een kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, Bram wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, het is vandaag precies zes jaar geleden dat Ellen Johnson Sir Lee... <coughs> Zij is de eerste vrouwelijke president van Liberia. En Lima Kuboe, die is ook een Liberiaans maatschappelijk werkte en vredesactiviste... En Tawakul Karman, een humanitisch politica, die kregen samen de Nobelprijs voor de vrede. Voor de inspanningen ter verbetering van de vrouwrechten. Ja, okay. Zoals jullie weten is het natuurlijk een hoop te verbeteren, zeker in het Midden-Oosten en alles, ja. voor de vrouwen. Dus uh, ik vind het een hele goede zaak dat zij die nu krijgen. In welk jaar was het ook alweer? 2011, dus zes jaar geleden. Dat, is 6 jaar geleden. Dat, dat ze nu nog nodig zijn, die prijzen. Ja, ja, voor de, de wel, Ja, ja. daar ben je wel altijd wat verbaasd over. Wat gebeurde er nog meer? Ja, in 2001 uh, viel het Amerikaanse leger uh, uh, Afghanistan binnen. En daarmee werd de Afghanistanoorlog begonnen. Ik moet zeggen, voor mijn gevoel. Oké, okay, ik was nog heel jong op dat moment. Ja? Uh, was het altijd zo. Eh, zeg maar, de dag na 9-11 werd Afghanistan binnengevallen. Maar het heeft dus bijna een jaar geduurd. Dat, dat, oh, die manier. Ja. Dat verbaast mij. Zeg maar. Dat is wel waar. Dat, maar goed, ik was toen eh, ik zat toen nog op de basisschool. Dus, uh, ja, oké, okay, dat, dat had je niet dat, al... Maar het hier nog niet goed doorgenomen. Ja. Nou, op 7 oktober 1985, Front voor Bevrijding Palestina, of de, de PLF, niet de PLO, want je hebt heel veel van die organisaties die voor de front, die voor de bevrijding van Palestinië zijn... die gijzelden passagiers op het schip de Achilles Lauro... die vroeger Willem Ruis heette. Ze later verbouwd, dat schip. Ze, ze um, gijzelden daar... ik uh, weet niet hoeveel passagiers. Uiteindelijk wilden ze dus 50 Palestijnen uit gevangenissen... uit Israël, wilden ze hebben. Dan zouden ze uit het, uh, van het schip vertrekken. Dat werd niet ingewilligd. Uiteindelijk, om kracht bij te zetten, hebben ze dus een Amerikaanse... Wel een Joodse-Amerikaanse man hebben ze vermoord. Hij zat al in een rolstoel. Ze dachten van, nou, overboord met die man. En uh, dat is, ja, Leon Klinkhoffer. Uh, later is daar nog allerlei rechtszaak over geweest... omdat ze het toch niet helemaal goed hebben afgehandeld. Uiteindelijk na twee dagen onderhandelen... hebben de geestelnemers gedacht... we kiezen eieren voor ons geld. Ze zijn uiteindelijk met een passagiersvliegtuig zijn ze weggegaan. En uiteindelijk zijn ze met een F-16 weer gedwongen te landen. En uiteindelijk hebben ze dus twee van de geestelaars kunnen uh, oppakken. En de leider eigenlijk van dat hele zootje... Abdou Abdes is eigenlijk niet opgepakt. En die is eigenlijk, eigenlijk weer vrijgekomen. Later wel weer opgepakt. Nou, het is een heel gesteggel geweest, politiek gesteggel. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Dus dat gebeurde in 1985, de kaping. Goed, wat nog meer? Nou, in, uh, op 7 oktober 1571, dan hebben we dus over 436 jaar geleden. was er een zeeslag tussen de christelijke Heilige Liga. en het Islamitische Ottomaanse Rijk. Dus uh, Dat was dus ook weer een van de laatste. Zeeslagen die dus inderdaad oh. uh, uh, uh, erg bepaald waren tussen de strijd tussen de christendom en de islam. Nou, what's new, hè? Yeah, what's new, ja, wat's nieuw, ja? Hoe lang zijn we al bezig? Of ze? Ze. Nou ja, maar ja, ik hoop ja. Laten we er eens mee ophouden. Ja. Goed, vrede. Ik wil vrede predigen. Marcus, ja, ik. Uh, pff, zo. In uh, 1919 uh, werd de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, oftewel de. KLM opgericht. Oh. En uh, ja, dat was uh, op deze dag. En inmiddels uh, is het natuurlijk niet meer heel Nederlands. Over Twee oh, jaar, maar... jaar geleden, hè? Ja. Ja, ik ben benieuwd. Dan mogen ze omdat, ze, omdat ze zo lang bestaan, mogen ze nog verder uitbreiden, Schiphol? Ja. ja uh, de afgelopen weken op Zembla geloof ik, hè? Dat heel veel mensen zoveel last hebben van die vliegtuigen. En ja, met Scheveningen en weet ik veel. Allemaal die aan elkaars vaarwater zitten. Nou, vaarwater met vlieg, vlieggebied zitten. En daardoor moeten ze sneller opstijgen. Nou ja, Heel veel mensen die. Vroeger lekker rustig woonden, zitten nu midden in het vliegtuiggeweld. Echt decibels tot bijna 90 waar ze in zitten dagelijks. Echt? Af... Ik, uh, ik, ik heb er gelukkig weinig. Ik, heb, ik woon onder, een, uh, onder een, uh, een extra route, zeg maar. Ja. -route. Dus een, een landingsbaan. Ja. Uh, als de polderbaan, als de wind een beetje raar staat, dan vliegt ze over ons heen. Ja. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb er ja, die paar keer per jaar dat ik, er, dat ik er echt last van heb. Ja, dat is ja. goed te doen. Maar dat is nog goed te doen, ja. Het, is, uh, ja, het, is, het kan heel veel geld verdienen, daar, verdiend worden. Dus dat, ja, ze moeten hem toch wel uitbreiden, zeggen ze altijd. In 1913, Henry Ford introduceert de lopende band voor zijn T-Ford. En hij is er ook ooit op geïnspireerd geraakt door een, een, een auto die voorbij kwam zonder paren ervoor. Dat bleek dus de, de stoomauto te zijn. En later heeft hij daar dus uh, de, ja, de T-Ford op gebaseerd. Niet ja. op stoom, maar gewoon op een motor. Ben ik ooit ingetrouwd, hè? Ja, wel. Maar waar, waar reed de T-Ford eigenlijk op? Ja, ja, weet dat, oh, dat benzine? Ja, ja, gewoon benzine. Uiteindelijk in 19, uh, 1908 was de Tivo, was 850 dollar. Nog niet echt heel veel. In 1910 werd hij nog mooier gemaakt. Was hij 950 dollar. Uiteindelijk werd hij steeds goedkoper. 490 was hij in uh, 1913. Door die lopende band. Maar uiteindelijk was hij in 1925 of zo, was hij 290 euro. En een kort. Dat Doe doet er mij maar een paar. Ik ja. kopen er zo vier. Ja, ik was ja, ja. Had maar en dan wat, dan de... Ze voor, de, voor de huidige prijzen. Ligt ja. ja. goed? Idee wel. Ja, ja, ja, ja. Dus, nou, zover de geschiedenis. Ja, zeker. Yes. Ja, dan straks de verjaardag. Ja. dit was helemaal een lekker stukje gitaar. Dames en heren. Altijd belangrijk hier. Hier, we denken, oh, godverdomme, wat heb ik uitgezocht? Oh, dat is... <coughs> uh, weavers And it he's Walk away Wat de fuck was dit nou weer? The Weavers en Walk Away. Het doet me ook denken: Walk Away Renee van de Four Tops, maar dat is echt een hele oude koek. Nee, dit was gewoon Walk Away. Het doet erg denken aan The Strokes. Ook een beetje dat zo'n uh, heldere, simpel gitaartje wat je dan hoort. Ik vind het leuk, verfrissend. The Weavers. En je hoort het hier in zaterdag, het is kwart over negen alweer regenachtig blijf gewoon in bed, nergens voor nodig om uit bed van te gaan. En ga gewoon lekker naar de radio luisteren in... in je pyjamaatje. Ja, nou, genoeg over eh, Eberhard van der Laan. Mijn god, nou weet ik het wel. Ik heb zijn hele familie, ik heb zijn hele verhaal allemaal gehoord nu. Nou weet ik het wel. En nou overhouden. overal Die man is zo geniaal? Wordt gewoon, gewoon jaloers op jou, zo'n vent. Jaloers. Dat Dat is ik heb vond, helemaal ja. even nog niks voorgesteld en hij... Heeft het allemaal. Nee, nou, goed. Hij we zitten midden in de verjaardag, Dat was ik even vergeten. Okay. Uh, wie zijn de jarig? Onder andere. Uh, ja, Mark van, uh, van Ugel. Uh, uh, ugelen, is het. Uh, die, uh, ja, die is uh, bekend geworden van zijn uh, uh, uh, rol als tiener in de uh, film De Aanslag. Oh, die. Uh, oh, dus, uh, oh, ja. Hij is pot. Uh, had ik even moeten uitrekenen. Uh, 30, hij is van? 40, hij is van 70. 70. Nou, dat is uh, 30 en uh, 17. 47. Ja. 47. 47. En dat wou ik net ja, zeggen. Ja, dat was een mooie rol. Was rol. Ah, dat was ah, een ja. film die wel indruk mee mij maakte hier aanstaande. Ja? Oké. Okay. Ja, ik heb hem nooit gezien, moet ik zeggen. Nee, nee. Dat hoort wel hoor. En die Goed, vandaag ook de geboortedag heeft, maar ja. ze is al lang overleden. Maar het was Mary Margaret Metzler Dean Smith. Dat was een Amerikaanse. En die was op het moment van haar overlijden was ze dus de oudste dame uh, de oudste inwoner van de staat Ohio, Ohio. En tevens was ze nummer 5. En nummer 13, wat betreft oudste inwoners van de Verenigde Staten, respectievelijk de wereld. Ze is 112 geworden. Mm. Dus is, uh, ze heeft dus heel wat meegemaakt. Het is een. Uh, uh, ze is overleden in 2006, hè? Dat is echt onvoorstelbaar wat die allemaal meegemaakt heeft. Het is wel bizar. Echt van, uh, uh, uh, van uh, een kaarslicht tot uh, elektrisch licht tot internet. Tot, oh, ja. ik denk dat het is gewoon geestelijk niet te bevatten. Nee, dat is waar. Maar ik, ik vraag me altijd wel af of die mensen de laatste tijd... de, de laatste 40 jaar van hun leven wel een beetje scherp waren. Want dan gaat even goed heel veel dingen langs ja, je heen. Ja, nee, ze heeft heel lang... Heeft ze, de laatste, ze woonde tot haar 95ste zelfstandig. Okay. En pas op haar 108ste kwam ze in een verpleeghuis terecht. Ja, dat de laatste altijd... jaren van haar leven was ze wel volledig blind. Okay. Ja, was het doe... echt inderdaad een, een, een amuebe? Ja, dat doet, <laughs> dat doet me denken aan mijn oom. Mijn oom is 98, bijna 99 geworden. En die ging ook op later leven pas in een verpleeghuis. Ze dacht, weet je, het is best gezellig. Dat had ik in vierde moeten doen. Ja. Oma? Ja, maar dat mag allemaal niet. Ja, nee, tegenwoordig nee, je niet. Je moet meer. tegenwoordig alle indicaties hebben, anders kom ja, je weer ja, Maar goed, dat was 16 jaar geleden, of 15 jaar geleden, geloof ik. Mm. Heinrich, Heinrich Himmler zou vandaag ook jarig zijn geweest. Hij is natuurlijk al overleden in 1945, heeft zelfmoord genomen. Hij was natuurlijk de leider van de SS, zeg maar bijna de rechterhand van Adolf Hitler. En ik ja. zal niet allemaal vertellen wat hij in godsnaam al uitgesproken heeft. Nee, niet he? doen, niet doen, niet doe. Narigheid. Doe ah. een Precies, ik ga er ah, niet Maar je moet hem vergeten, want. Uh, ja, maar was... goed, ik vind het altijd wel bijzonder als je die foto's kijkt. Je, als je maar 45. Ja. Je ziet er wel heel erg oud uit voor je leeftijd. Ik ja. word er altijd tegenovergesteld. Ja, dat weten we nou wel. Goed, wat <laughs> meer, uh, wie nog meerjarig is is. Ja, vandaag uh, Ellen ten Damme. Ja, uh, ja onder andere, uh, ja, bekend van uh, Jiske All uh, Allstars, Flodder. Uh, ja, het lijstje gaat best wel ver door. Uh, ja, het is niet zomaar dat ze jarig is. Ze wordt 50 vandaag Ellen ten Damme. Ja, Kijk, dat, en ze dat... zat van de week op de veranda met Ilse de Lange, volgens mij. Oh ja. Ik heb zich, op zich vind Zicht, ik maar, er, uh, vind ja. er nog het best er oké okay uitzien voor. Hou ze even lekker op, joh, gek. Ja, precies. Dit was een groot jaar ja, Jij vooral. was 5, Ik ben toch 52 alweer. Ja, weet je. Ja, nee, toch, vind ik haar. er ben je goed uitzien. En de vraag is, kan je het op het doen? Ja, ik kan het op het doen. Makkelijk. Nou nee. ja. Ja, dat is ik altijd een <laughs> vraag. <voor laughs> die die vandaag ook uh, jarig is, is ja. Von Monroe. En dan denk je, wie is dat man? Die man, hij is, hij is al inmiddels overleden hoor. Hij is maar 62 geworden of zo. Ja. Maar die, uh, die was de Amerikaanse zanger. En hij heeft dus... Het liedje van... Uh... Red Roses for a Blue Lady. Heeft hij zich, ziet er wel uh, heel stoer uit op die foto. Ja. Maar... Hij, heeft, hij, is ook, hij heeft ook gespeeld in Bonanza. Oh ja, natuurlijk. Ja, ken je hem daarvan? Ja, ken ik hem wel van. Ja. Oh, wat Dat wat heb grappig. ik nog wel eens gekeken. Maar hij heeft echt een enorm oeuvre. Ook met, uh, en hij, staat, uh, hij is bekroond met twee tegels op de Hollywood <laughs> Walk of Fame. Wat een overdreven en, uh, ja, En uh, de, hij had ook iets met Riders in the Sky. Dat was ook, uh, was ook een hit van hem. Oké. Okay. Dus, uh, nou. ja, van die Roses die ken ik wel. Dat ja. is echt een heel traag plaatje. De Riders in the Sky die ken je waarschijnlijk ook wel. Ja. Uh, ja, die ken ik ook wel. En The Red Sails in the Sunset. Red Sails in the Sunset. Ach, ik, ik hoor welke cd je wel... vanmiddag uit de kast gaat trekken als je thuis ja, komt. Ja, ja, dat is wel. Eh, nou, welke, ik uit de klas, welke yeah? cd ik uit de kast ga trekken yeah? is de cd van Tom Yorkie. Uh, is de, um, de leadzanger van uh, um, wat heet het? Radiohead. Ja, oh ja. Nou, even de uh, even creep staan halen dan. I'm a weirdo, klopt hè. Heerlijk, hè, hoor. Ja, en dat klopt. Ik zag zo'n ooit een bevrijdingspop in de jaren negentig, toen hadden ze net deze plaat uit. Ja, het zou nu niet meer gebeuren. Hij, hij zingt wel altijd een beetje zo alsof hij deed is. Uh, ja. ja, dat klopt <laughs> ook wel. Ik denk ook dat er ook wel een, een dramaverhaal in zijn leven heeft afgespeeld. Verder is vandaag jarig Desmond Tutu, winnaar van de Nobelprijs voor De Vrede. En je heeft altijd wijze woorden. Where everyone knows that they have a place in the sun. Ja. Dream. ja, dream. Ja, dat iedereen een plaatsje in de zon krijgt. Dat er zijn. Hij was natuurlijk bij. Uh, um, hoe heet je het weer op de stoel? De twee stoelen? Uh, noem je dat ook weer? College Tour. College Tour. College tours. College tours. Okay. College tour. Oh. Ja, ja, ja. Vandaag is hij jarig. Ik heb het over. Of nee, we hadden het had over Elmenderdam, maar die werd 50. Ook Tony Braxton wordt vandaag 50. En die ken je nog van deze plaats. Het hele zoetsappen. Mooi gestijlde videoclipjes die ze dan uh, heeft. Ja, ik zie dat Marcus er ook wel. Ik ga ja. er heel mooi in op heel mooi. Goed, wie er nog meer is, is... Sam Brown. Sam Brown. Oh, Sam Brown. Ja, oh. met het nummer stoppen. Nou, misschien wordt dat dan wel de Jolanda keuze. Die zijn... Ja, dit, dat gaat ja. wel. Dat gaat dus, wel. Is te doen? Ja, dat is... Niet, dat ken is niet. Ja, gaat wel. ze had ook wel een, een nummer met zo'n Duitse dame, had ze op een gegeven moment. Dat was ook wel een cool nummer. Oké, okay, nou. Ik, even kijken, welke ik, dat, ja, dat is. Jij gaat even uitzoeken. Ja. Vandaag zal ook jaren zijn geweest. We kennen hem allemaal van de Kronkel. Ik heb het natuurlijk over Simon Carmichel. Ja, ja hij is helaas al heen gegaan op 74-jarige leeftijd. In 1987. Hij heeft ook in de oorlog uh, geschreven voor... Uh, de, de onderduikkrant weet je wel of gevaar voor eigen leven had toen ook al een gezin. Hij mocht eerst niet meedoen, later deed hij wel mee. Hij heeft goede dingen gedaan en had gewoon zo'n mooie kijk op het leven ook. Ik heb ook zo'n zo singeltje thuis nog liggen met een verhaal dat je denkt: ja, dit is leuk. Hij was natuurlijk wel redelijk aan de drank, maar goed, daardoor kreeg hij ook wel um, mooie verhalen. Goed, jij zoekt nog even naar je landkeuze uit. Ik zoek uit. nog eventjes, ja. Heb jij nog een verjaardag? Of nee, deed? ik ben zit er, er door doorheen. De laatste die ik nog wil noemen is Maartje van Wegen is 67 geworden vandaag. Maartje van Wegen. Bekend van natuurlijk uh, vooral de, noem je dat? De, de, de interviews met uh, het blauw bloed. Weet je wel? De, koning, de ja. koningin heeft ja. ze ja. vaak geïnterviewd. Daar was ze ja. altijd wel heel erg goed in. Goed, tot zover de verjaardagen. Er is straks nog de Zandvoortse berichten. Nee, die hebben we al gehad volgens mij. Ik zit even te kijken wat we nog... We doen even die XX. Dat vind ik wel een leuk plaatje. Met een stukje van Daryl Hall en John Oates. En de mooie Something to Say. Say something loving. myself for the service to feel this weak to be this nervous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 I don't know, I don't know, I don't know, I don't know What this is, but it doesn't feel wrong Did you hear me say it? Yeah. Say it yeah. Did you hear me say? I say something loving I can't hold it inside Only gets us so stronger. Echt op handen gedragen, een alternatieve zien. Het is eigenlijk zweervol, het is eigenlijk ook een beetje sap, maar ja, het zit toch wel een klein beetje een scherp randje aan. En grappig dat stukje van Daryl Hall en John Oates daarin verwerkt, maakt het wel compleet eigenlijk. Ik was vorige week donderdag bij uh, de Pop Quiz. En dat is echt een spel voor oude mannen. Hoewel er ook aan mijn rechterkant stond er een tafeltje met wat jongere mensen. En die wisten ja. ook heel veel. Echt verbazingwekkend. Dat ja, het... die hebben vast uh, het uh, Shazam of zo. Een nee, nee, nee, nee. Je, je wordt gefouilleerd. Echt uh, alles moet uit. En dan oude, mag je naar binnen. Oh, je stond niet blootje. Oh, wat nee, leuk. Bijna wel. Ja, ja dat ja, word, word wordt toch nog blijven. interessant, hè? Ja. ja. Maar goed, nou, ja. al die oude mannen. Ja. Ja, ja, goed, ja, die hebben de meeste kennis. Ik was met twee jongens die echt ook heel veel van afwisten. Maar goed, dit, dit plaatje werd gedaan. En we konden gewoon niet op de titel komen. Ja, ik snap, ik wie, was dit? wie was dit? Is het there? Maar wie, wie is... Nou, die XX. Ja, zo'n simpele naam dat je die niet vasthoudt. Dus. Ik, ik, uh, ik, snap, uh, ik snap niet waarom het de, de poppiss noemen. Want er is helemaal niks meer populair aan. Het is gewoon oude meuk. Het de is, oude meuk quiz. Nou oh, ja, het is, wel, het is wel vaak dingen van... Nou, van vijf jaar geleden tot wel in de jaren zeventig gaat dat. Maar ja, je moet wel een soort doelgroep aanspreken. Die nou, jongelui zijn er helemaal niet mee bezig. Ja, vr vrienden van me die, die doen het ook regelmatig. Ja. Uh, hebben mij ook wel eens meegevraagd. Ja. Tot nu toe geen tijd voor gevonden. Oké, okay. nee, nee, ik ja. denk op jezelf. Nou goed, wij waren tweede. Ook onder andere twee, kwamen twee antwoorden o, o, tekort. En, en wat heb je gewonnen? Ja, dat is lullig. Dan gaan ze dus de verliezers laten ze eerst kiezen. Een Clifford. En er, ja. waren, er waren bijvoorbeeld 15 uh, winnaars, noem maar. En wij waren de tweede. En dan laten ze eerst nummer 15, 14, 13. Wacht, en, dus en, als je wint, ja, als je uh, goed bezig bent, ja. dan. Jeet, dit is wel echt uh, generatie X. Uh, ja, dit is echt uh, een, methode. een kutverhaal. Ik vond het echt een kutverhaal gewoon. Echt, ik denk, jezus, heb ik eigenlijk als je dat gewonnen? Als je dat geweten had, had je dan uh, uh, ja, niet je... Ja, nou, dan had, had ik het heel slecht gemaakt gewoon. Dan nou, had ik wel eerst de prijs gehad. Maar goed, we hadden wel twee tickets voor een of ander puntbeentje wat binnenkort gaat spelen. Dus dat vind ah, ik dat allemaal dat wel leuk. leuk. Goed, nou nog even andere interessante berichten die de wereld wel uh, op een goede spoor ja, help, mogen helpen. Mogen wij niet al met Stans-Fortius beginnen eigenlijk? Oh, dat kan ook. Ja. Echt, is ja, ja, ja, je had het aangekondigd. Wij zaten ons helemaal, we waren er helemaal en klaar mee. Inlezen okay. en zo. Nou, dan ja. doen we ja, gewoon we, even... Vandaag begint de korendag. Oké. Okay. <coughs> oh, uh, dus oh, uh, gaan, gaan we weer uh, met... Uh, met, met Koren en zo. Uh... Ja, al die dingen, ja. ja okay. en tussen tien uur s morgens en tien uur s avonds komen er tweeëntwintig koren. Die komen uit alle delen van het land. Koren uit Emst, Haarlem, Beusichem, Maurik en Bunnik, et cetera, et cetera. En uh, volgens traditie zullen de zingers de, de koordag afsluiten rond 10 uur. En dat doen ze samen met het Popcore Voice Collective uit Heemstede. Naar de entree is gratis. Er is van alles te doen. Broodjes, lekkere dingetjes en veel mooie muziek die uw oren streelt. Dus ik zou zeker even langs gaan. Ah, leuk. Ja. Uh, ja, ja. Ja, en een unieke uitwisseling uh, van de burgemeesters. Ze hebben namelijk een uh, burgemeester, uh, uh, de, burger, de burgermoeder... Ik vind het echt een mooi woord. De burgermoeder van Blarikum, uh, Johan, jo, Johan de Zwart. Johan de Zwart. Yes. Uh, en de burgemeester, uh, de burgervader van Zandvoort, uh, Niek Meijer... hebben afgelopen twee weken uh, ja, met elkaar uitgewisseld En uh, dat is erg goed bevallen. Um, het klinkt nu een beetje alsof, ze, alsof we straks een nieuwe burgemeester hebben. Nee, dat is nee, niet nee. het geval. Maar ze hebben een beetje ja, daar gekeken hoe het daar gaat. Wat, wat daar. En ja, het is een beetje even, een soort van undercover boss Ik vond het wel uh, om Nederlands om maar te maar lezen zei... dat hij... Ja, hij is daar gewoon goed in. Ik ben daar gewoon goed in. En zij is er ook goed in. We zijn gewoon wel geschikt voor de baan. Dan las ik de hele tijd denk, nou nou, poep, poep. Nou, als je dit, je dit verbeeld, on... ben je niks. Nee, nee maar goed, is goed. Is goed. Hij heeft maar al... ja, zij had, zij had zelf al sporen al een beetje verdiend hier. Want zij was in het voorjaar, of, of december of zo, was zij al... Uh, zat geholpen om het uh, oh ja dat de klopt de formatie BMW de formatie ja, om dat klopt. goed te maken die, die was toen zo. vastgelopen dus, uh, uh, ja, Daar zei toen al bij geholpen ze kent het hier toen, al een beetje ging dat toen over het schuurtje van uh, oh, het zou heel goed Cohen is dat het schuurtje bij <laughs> ik <hier>? heb gewoon rijtsalon <laughs> zo is het ik weet niet dit is allemaal verleden dat is uh, niet goed, meer uh, belangrijk volgens mij doet Nick Meijer het wel goed hier toch jawel ja goed hij had een hoofdpijn dossier had hij daar opgelost Harry Voor van een sportvereniging daar heeft hij een knoop doorgehakt. omdat hij gewoon objectief was oké ja dat is ook goed. Piet Lochmans is toch onverwachts overleden. Hij was 98. Hij was een, een, een, spaar. Hij was een graag geziene gast op verschillende punt, op plekken. Onder andere kwam hij bij het pluspunt regelmatig eten. Maar hij is zelf ook chef-kok geweest. Op de Holland-Amerika-lijn uh, heeft hij daar uh, de scepter gezwaaid. Uh, chef-kok, uh, de master, zeg maar. En uiteindelijk reed hij op een kwad door uh, Zandvoort. Ik heb hem nooit gezien, maar het klinkt wel heel erg stoer. En ik zag bij zijn uh, advertentie, zijn -advertentie, stond er een foto bij met... Ja, dat hij op de quad zit. Dus ik vind het wel heel stoer als je zo'n opa hebt Ja, leuk. Ah, uh, ja. Dit weekend heb je ook de kunstkracht 17, de kunstroute. Nou ja, we hebben er ook open atelierroute genoemd en alles. En uh, er, er is van alles te doen. En je hebt in de galerij de wachtkamer in de Hadstraat 2... bij Blokkerboven. boven. Daar staan er een heleboel. En dan heb je ook privé-ateliers uh, waar je kan kijken. In Kruistraat 10, atelier M&M. Margreet Maaienburg en Mona meijer heeft. <klaar> en het museum, Studio 11 op het Gasthuisplein... Nou, er is echt van alles te doen. Kijk even in de krant op pagina 10. Daar zie je een grote kaart waar alles is. En uh, ik zou zeggen, ga gewoon lekker een beetje, als het droog is... ga dan gewoon even een lekker rondje maken langs de diverse, diverse ateliers. Echt leuk om te doen. Mooi. Nog iemand alles met een Zandvoorts bericht? Ja, ik heb nog... Uh, zou ik nog even de evenementenkalender doen? Oh, ja, goed idee. Uh, ja. Dat, uh, um... Hoe vast is het vandaag weer? Het is vandaag de 7e. Ja, ja. helemaal goed. Uh, ja, nou ja, we hebben natuurlijk de Korendag. Die hadden we al behandeld. Uh, de Elf uh, Strandentocht. Uh, strandverandering van Bloemendaal naar uh, Hoek van Holland. Uh, nou ja, je zei net, uh, kunstkracht uh, uh, 17. Dan hebben we morgen uh, de finale races op Security Park Zandvoort. Uh, Jazz in Zandvoort met uh, Erik van der Luid, In Theater de Krocht. En uh, Comedy oh, Night. Oh uh, ja. Bij het Amsterdam Beach Hotel, altijd leuk. Ja. Um, nou ja, en, en natuurlijk het uh, 35-jarig jubileum van het Mannenkoor. Dat is Ach, eigenlijk nee. wat je genoeg te doen. Dat uh, ja. is een hoop in. Precies. hebben uh, oh, allemaal lol gemaakt? Dus ja. Dan moet je morgen naartoe gaan. En wat ook nog lollig is. Lol is je kan Zandvoort uh, ja? Kozen Wild, is 20 oktober Dan heb je weer een drive in cinema In de Tarzanbocht van circuit Zandvoort Ik hoop wel dat het dan een beetje droog is Want als het zo weer is als nu nee, is het Dan zit fine. je naar je ruitenwist te kijken je, ja, Terwijl je een ja, film aan het en kijken bent Dan heb je al om 7 uur The Lion King Nederlands gesproken En om half 10 Fast and the Furious deel 8 Oké, okay, in de Tarzanbocht In oh, de Tarzanbocht, nou. tarzan ja Nou voor de, voor, de, voor de films hoef je het niet te doen In ieder geval Nee Leuk gevonden, dat is over de Zandvoortse berichten. Is het eigenlijk tijd voor die landenkeus, maar had je nou iets ja, gekozen? Ja, ik heb iets klaargezet. We... Ja, nee, we gaan het gewoon doen. Ja, gaan want we... de Pink Floyd, Want ja? de, die hebben een nummer, The Great Gig in the Sky, die is in 2011 remastered. En het mooie is namelijk, ja? achtergrondkoor, de stem, die is van Sam Brown, die vandaag jarig is. Okay, maar... En ik heb hem al een beetje gedaan van het instrumentale even weg. En we beginnen gewoon met Sam Brown. Oké, okay, nou, ik ben echt niet schiet goed dat het begint. Ben je wel gelijk wakker? Ja, maar zeg het. stukje cultuur, oh, hartstikke mooi. Pink Floyd, The Great Gig in the Sky. Grappig is wel dat... Ik vond het voornamelijk gewoon gillen. Het is, uh, ja, het, is geen, het is geen zingen, het is gewoon gillen dit. Maar ja goed, dit was wel Sam Brown en ze is vandaag natuurlijk jarig. Het grappige wel is, dit is van de cd Dark Side of the Moon, toch? Dit is van Pink Floyd, ja Dark Side of the Moon. En het grappige is dat in 1959, Luna 3, maakte de eerste foto's van de achterkant van de maan. The Dark Side of the Moon. En de Russische vlucht, uh, ja, die heeft dus foto's uh, uiteindelijk uh, gepubliceerd. Maar het ging eigenlijk via, uh, Engeland ging het sneller. De nee. Russen hielden het een beetje krampachtig vast, maar een of de Engelse uitkijkpost. die hebben die foto's in handen gekregen. Die hebben ze gewoon in, in Europa gewoon een beetje rondgespreid. Daar waren ja. de Russen niet heel blij mee met het verhaal. Maar gewijks. hoe komt alles samen? Onze gedachte-team heeft het zo geweldig ja, dit gedaan. Ja. Alle deze ja, ja. dingen. Maar, ja, goed, maar goed, allemaal zo je Er is geen dark side of the moon. Nee, we hebben net een beetje naast nee. zitten. Er is geen dark side of the moon. Nee, maar het is af en toe wel een beetje dark. Oh, nee, dark ja, het mag niet ja. wel. Wij kunnen het maar dat is in Nederland. en dat is op de wereld ook. Dus dan heb je ook een dark side of the world. Als je het zo bedenkt. Ja, er is geen dark side of the moon. Nee. Nee, het is dag en nacht op de maan, heb je ook. Nee, maar het is me ooit uitgelegd en ik snapte het nooit, maar tot gisteren heb ik een tijdje het leest. Wat bedoelen ze nou? Waarom kunnen we de achterkant van de maan niet zien? De maan draait ook langzaam rond en het draait dus ook om de aarde heen. En elke draait dus een klein beetje. En elke, dus de achterkant van de maan blijft verborgen. Ja, hij is eigenlijk, zeg maar, zijn, hij is gefixeerd met een punt op de aarde. Dus als hij draait. Dan uh, uh, zie je dus zeg maar altijd Dezelfde hetzelfde kant. gedeelte ja. van, van, de, van de maan. Dus vandaar dat ze er foto's van hebben gemaakt. Nou ja. van, wat is daar, is daar zeg maar leven misschien aan de andere kant van de maan? Dat betekent dus Pff. ook dat er ja. vaak inderdaad een, een donkere kant zeg maar, aan de maan zit. Ja. Maar dat is niet altijd zo. Want we hebben ook soms verduisteringen. Ja. Daar ja. zijn we achter gekomen. En daar heb je toch echt geen dark side of the moon? Nee. Dus. dus, als of er, er maanmannetjes op de dark side of the moon wonen... zullen die zich helemaal de rot schrikken als die zon opeens zo. Wow, de zon! Ja, paf. Goed, nou, zo hebben we ja. een stukje geschiedenis weer. Een stukje, weet ik veel, allemaal bij elkaar. Nou, vandaag lees ik in de krant dat de politie, politie gaat Pokémon uitbrengen. En de politie denkt natuurlijk steeds vaker van... ja, wat moeten we nou met, met de burgers? De burgers zijn irritant, ze zijn bij de hand. Ze hebben zo'n zo kastje bij zich waar de waarheid in zit. Dus ze dachten van, dan moeten we iets bedenken dat ze ons kunnen helpen. Weet je wel? Uh, dus hebben ze bedacht, we gaan een soort app installeren. Kun, kan je installeren op je mobiel? En kan je bijvoorbeeld gestolen auto's mee traceren. Dit zoals Pokémon. Kan je ook beestjes vinden. Kan je nu ook zeg maar auto's traceren aan de hand van kentekens. En dan kan je die bij de politie aangeven. En zo zijn ze meer creatief aan het denken. En ik vind het geniaal bedacht. Ik denk echt waar. De politie moet iets met het mobieltje. Want mobieltje, als je via de mobiel kan werken, dan bereik je de burger. Zo met elkaar praten gaat het niet meer worden. Nou, nee, nou, dat is zo dat... analoog. Dus nee. ik, ik vind het een goed idee. Een Pokémon app van de politie voor gestolen Z auto's. Zie je al mensen lopen met hun ja. telefoon? Dat is ja. allemaal. Oh, daar, daar gestolen! Heb je BMW! Die al? Gestolen BMW. Oh, is Ja, wel leuk. Oh man, ja. ja. ik heb hem. Ja. En dan moet natuurlijk mm. ook krijg je punten voor. En uiteindelijk, ik weet niet wat je met of je punten ook in kan leveren wat je daarvoor kan rijden. Maar goed, dat is... Hey, ja, het gaat om een ritje een spel in, een, in, een, in, een, in een... In een gestolen BMW. <laughs> ja, nee, een ritje in een uh, zelfrijdende, BMW. Ja, zelfrijdende BMW. Ja, zelfrijdende ja. BMW. Die is nog niet dat op de dat markt. Zou wel leuk, dat zou wel leuk... Uh... <laughs> moeten ze we die wel eerst even uitbrengen. Dat, ja. Uh... ja, zoiets zou het moeten zijn eigenlijk. Goed. We, weten jullie nog waar jullie geboren zijn? Ja hoor, ik weet ja. het precies nog. Ja? Hier vlakbij. Het is uh, namelijk een vrij speciaal moment voor iemand geweest. Uh, een jongetje die is geboren om... Uh, um, van dinsdag op woensdag om 5 uur 22, ja? uh, op de afrit van de A10. Uh, oh, oh ja. Dat is ja, best ja. een speciale, speciale plek om geboren te worden. Dat ja, is wel grappig als je daar voorbij rijdt. Hier, was, hier ben ik geboren. Ja, ja. En dan vind ik dat ze daar een knuffeltje neer moeten zetten. Oh nee, nee, nee daar krijg je altijd een nee. idee, ander idee bij. Ja, ja. Maar ja. Dan Geen kaarsje, maar een knuffeltje en een, en een ooievaartje. Ja, ja oievaart. Oievaart. Maar, dat vind ik wel. Vind ik om, ja. Ja. om daar gewoon zo'n ooievaar... Ik denk ja. dat je wel gesurken krijgt... Maar dat je zo'n ooievaar ja. neerzet met... Met zo'n met, met, met zo'n ja, zo ja. doekje, weet je wel. Ik, ja. ja, superleuk. Ja, ik ben ja. wel niet als hij zijn horoscoop laat maken... wat ze dan zeggen. Of, je dan, of het een heel zakelijk iemand wordt. Want ik bedoel dus wel een killer plek om geboren te worden... op ja. de snelweg. Ja. Ja. Ja. Oh ja. Ja. ja. ja. Of het is een snelle jongen. Ja, het snelle Ja, precies. Die de city ingaat om oh. geld te nou. verdienen. Goed, Goed dus. ja. leuk om te weten. Ik heb voor straks nog een heel leuk artikel over uh, een spookhuis. Dat is natuurlijk bijna Halloween, hè? Dus oh, ja. dat zijn, zijn dit de leuke berichten. Ja, ik uh, zag al dat er foto's waren van dingen die... Ik denk Nou, dat kan echt niet. Van poppen die in de bomen hangen en zo aan hun nek. Ja, oh. ja, dat is niet helemaal het uh, idee, denk ik, om zo te vieren. Maar ja, het moet allemaal wel gebeuren natuurlijk. Het moet wel een beetje shockeren eigenlijk. Oké, okay, vage muziek op de zaterdagmorgen. Kult. Niet de cult, maar de cults. Met een CD uit The Offering. Ja, yeah, mm. dat dus is Halloween, dus ontoepasselijk. I took your picture. En wat gaan we daarmee doen? heten ze. Dame en een heer. Ze komen uit Amerika. En ze bestaan nog niet zo heel erg lang. Sinds uh, 2011 uh, hebben ze cd'tjes uit. En dit heet, I took your picture. Oh, dames en heren. Uh, ik. Ik maak hier een foto. Ja, dat is eigenlijk met de verhaling van de, uh, de dingen. En ik uh, las vandaag in de krant dat heel veel winkels te maken hebben met uh, verbale agressie. En ik heb dat met huivering uh, zitten beluisteren, want mijn dochter is gisteren voor het eerst begonnen bij, bij een uh, ja, een soort nou, supermarkt wil ik niet hebben. Zeg maar, Eigenlijk gewoon een winkel bij je, waar je zeg maar, van alles kan kopen. Uh, en uh, daar moeten ze schappen vullen. En ze zeggen van ja, heel veel mensen komen toch wat dingen vragen aan me. En uh, ja, sommige zijn aardig. Maar nu lees ik eens in de krant dat er ook heel veel mensen zijn die zijn onaardig. En als ze bijvoorbeeld terugkomen met een artikel waar ze geen bonnetje bij hebben. Dan krijgen ze vaak te horen. Ja, ja meneer of mevrouw. U moet echt wel het bonnetje bewaren. Anders kan ik niet ruilen. Anders kan ik het niet opschrijven in de boeken. Oh wat. wat, wat ik wil toch een ding ruilen. Ik vind het ding. En dan komen ze heel vaak al met dreigementen. Verbaal. Maar ook soms maken ze een foto van die persoon. En die zetten ze dan op Facebook. Alles gaat dan via internet. En zo'n winkel krijgt dan even een lekkere negatieve naam. Het is natuurlijk allemaal wel mooi, dat Facebook... maar het kan ook dus voor hele verkeerde dingen worden gebruikt. Dus daar zijn ze toch wel uh, ja, druk mee bezig. Hoe kunnen we dat in goede banen leiden? Maar ik moet zelf zeggen... zou we er iets van aantrekken, weet je wel? Als er op Facebook iets staat en over een winkel... waar ik al jarenlang kom. Zou je er iets van aantrekken? Oh, sorry. Not, uh, is het, is, lees bijvoorbeeld... Uh, iets op Facebook wordt gezet over... bijvoorbeeld Albert Heijn, Kruidvat, uh, de C1000, weet je wel. Er wordt iets geschreven... Um... En één iemand schrijft iets negatiefs, zei ik. Nou, dat ga ik helemaal niet ja, doen. Het ligt, ligt een beetje aan wat. Uh, ik, je gaat er wel wat van vinden. Zeg ja. Maar. Je gaat wel anders kijken naar, naar zo'n zo winkel. Ja. Uh, of je nou echt denkt. Van, nou, nu kom ik er helemaal niet meer. Maar als jij de hele tijd die negatieve. Uh, uh, associaties krijgt. Uh, ja, dan denk je op een gegeven moment wel. Van. Nou, misschien moet ik. Weet je, zoals Bij ons in het winkelcentrum heb je. De Albert Heijn en de Dekkermarkt. Ik ja. ga altijd naar de Albert Heijn. Ja. Dat. Uh, maar ik denk als ik heel veel negativiteit over de Albert Heijn. En dat ze met prijzen zouden zoemelen. Of wat dan ook. Dat heel veel krijg, zou ik de toch denk ik denken. Nou, dan ga ik toch maar. Maar als je naar voordat, de je daar, toe. voordat je gaat winkelen, ja. kijk je toch altijd even op de site. Dat dus je even kijken wat de laatste informatie nee, is over. Nee, nee, nee. Maar zulke, zulke verhalen komen wel tot je. Echt? Als je gewoon door je tijdlijn aan het scrollt. Ja, okay. jij doet dat nooit. Ik doe dat nooit. Nee. Maar, maar als je, uh, zeg maar, Facebook... Je opent die app en dan zie je allemaal berichtjes. En dan zijn er wel eens van die berichten die gedeeld zijn... van een uh, medewerker van McDonald's... of een medewerker van de supermarkt... die heel, iets heel goeds heeft gedaan... of iets heel slechts. Dat je oh, ja. heel verbazingwekkend. Dan, ja, daar, daar ga je toch... Ja, dat neem je wel mee? Dat neem je wel mee, ja. Ja, echt, dat, ja dan ben ik toch gewoon analfabeet op dat gebied waarschijnlijk. En ik denk zeker, als jij nog nooit bij zo'n winkel bent geweest... Ik denk voor een Albert Heijn dat het wat minder erg is, zeg maar, maar... Ja? Als jij bijvoorbeeld bij een, een, een winkel een van een elektronica of zo, waar je nog nooit bent geweest. En, dan, en dan, je, dan, heb jij, dan heb jij die associatie bij die elektronica zaak. Ja, dan ga je daar niet naar binnen. Dat ja, nee. is jammer. Zeker ja. als je een grote aankoop doet. Je koopt in één keer een televisie. Dus je denkt, oh even kijken hoe de reacties zijn op zo'n winkel. Ja, dat klopt. Dat, ja. dat, dat, en, en, een, en dat is ik Dat is hetzelfde als ik nu tegen jou zeg van een bepaalde elektronica zaak dat het heel slecht is. Dan heb jij waarschijnlijk de kans dat jou, jouw volgende tv daar gekocht wordt. Ja. Is meteen een heel stuk kleiner. Ja, dat is waar. Iedereen ja. kan allemaal wat roepen. En of het de waarheid is, dat is dan maar afwachten. Ja. Iemand kan gewoon gefrustreerd zijn. Nou, ja, als je hiermee maakt je mensen <coughs> stuk, dat is een beetje jammer. Dat is zeker jammer. Nou goed, dat schijnt steeds meer te gebeuren. In de branche. Goed. Dus. Um, ik had nog het bericht, het uh, is dus zo, dus, uh, over, uh, over Halloween en al die dingen. Yeah. Er is dus een nieuw spookhuis geopend in Utrecht. Yeah. En op de openings, openingsavond zijn gewoon vijf mensen hyperventilerend naar buiten begeleid. Kijk, en dan één, heb je een spookhuis. Ja. Waarvan één vrouw met de ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. En uh, René van Osten, manager, was erbij. Zegt, ja, Een mevrouw vond het zo eng dat de EBO toch besloot de ambulance te bellen. Maar uh, ze is in orde hoor. Maar uh, ja, hij zegt zelf wel... van, nou ja, het openingsweekend was bijna uitverkocht. Het is een groot succes geweest. En het, het breekt elke dag bezoekersrecords. En er zijn echt tientallen horrorclowns... die de zaal inrennen ah, bij... bij uh, preview Spookhuis Utrecht. Ja. Tien, uh, en uh, de, de, de, het brein achter deze... Hollywood, Halloween Nightmares... die zegt uh, dat hij voldoende veiligheidsmaatregelen... heeft getroffen... Maar ja, het ligt echt aan wie je bent. De een vindt het heel eng, de ander totaal niet. Nou, ik heb wel zo van, nou, ik ga daar niet heen. Ik, uh, je krijgt het, mij niet met geen stokken. Nee, er zijn, nou, zijn heel veel mensen ook heel erg bang voor Klaus. En uh, ja, er loopt dus echt op de route tal van acteurs rond om het publiek een stuip op het lijf te jagen. En er wordt veel gebruik gemaakt van rook. En, uh, en het thema is dus circus en kermis. Dus uh, okay, ja, het blijft drie maanden open en als het succes blijkt en blijft... Dan wil de organisatie kijken naar de mogelijkheid... om dat nog eens met drie maanden te verlengen. Is, uh, hebben ze wel alles, zeg maar, qua slagwapens... <lacht> potentiële slagwapens goed uh, vastgezet? Want ik zou echt zo'n type zijn... die ja. dan, dan komt er zo'n clown op me af. En als er dan een of andere, ja. Ja. weet ik veel, plantenbak of zo staat... Nou, die, die, die, die Dang, gaat vol ja. uh, in die... Precies. Uh, Weg, ja, maar ik dat hoop dat, uh, dat ze goede arbo genomen hebben... voor, ja, het, voor het personeel. Ja, het is ook wel makkelijk om scoren... maar weer een clown naar de kast van aan te halen. Ja, ja, maar ja. ik moet zeggen... Als ze, als, ze, als ze vijf mensen... hyperventilerend en uh, ja. zelfs naar het ziekenhuis krijgen... Ja, dan, dan, is het is het wel goed, dan is het wel goed gedaan. Maar ja, nu gaan ja. mensen elkaar uitdagen. He, van, durf jij? Nee, nou, durf niet. Ah, kom op, je ja? En uh, dan gaan ze toch... Ah, die mensen die hebben dus dan weken en nachtmerries. Ja, ja, ik hoor eens van die mensen die ja. ook naar zo'n avond gaan... Tot, en dan tot, loopt er tot. echt een clown met een motorzaag... die ook echt... Ja, en we en hopen die, die, die, dat het geen echte is dan. Het is wel een echte. Ja, kan je niet zo eentje hebben die nog niet kan snijden? Dat het, ik uh... heb geen idee, maar... Ja, was, dan ja, dan, ja, dan moeten dat toch dat soort echt, dingen? Dat avond, dat, dat kan toch niet? <laughs> nee. Dan zoeken we het op. Hè? Alles is veilig en zoeken we zoiets op. Ja, En dan komt dan een voor. ander. die neemt er gewoon. Ik hoop dat de mensen Vaak die erin gaan ook uh, even gecheckt worden... dat zij niks ja. bij zich hebben. Want en het ver... valt niemand op als iemand uh, stervend neervalt. En vervolgens zijn dat dus de mensen die over twee jaar kinderen krijgen. En dan die kinderen een fietshelmpje opzetten. Want ja, fietsen fiets is zo gevaarlijk. Ja, dat is En die lijkt. krijgen dan ook zo'n uh, zo uh, speentje. En, en als de mensen kijken, lijkt het net of ze... Of zo enge tandjes hebben, weet je? Die zegt, ja. wordt er nog muziek gedraaid? Ja, ja. ja muziek, oké. Okay. Ja. Helemaal gelijk. Het wordt echt een de tijd van een mopje muziek. Om even een beetje al die nare gedachten weg te spoelen, heb ik hier. Vrolijk plaatje. Oh. Van, ja, dat is weer. En ah, natuurlijk, Portugal, The Man. man kan echt gewoon doodgaan. Nou, doe even normaal, maar ik vind dit echt net zo, net zo vrolijkheid uitstralen als Happy. En die andere paard die Varel Williams heeft gemaakt, weet niet met welke band dat was, maar goed, dit is Portugal the Man en Stil. En ja. het eh, viel het stil hier in de zaterdagmorgen. Het is van de, de CD Woodstock. Ik zal toch eens die CD's geluisterd. Misschien heet het al Verwezingen naar Woodstock. Ja, wie weet. Ja. Leuk. Ah, er is, uh, ik weet niet of jullie nog een, uh, een kat willen hebben. Een kat? Het is natuurlijk net Dierendag geweest. En misschien dat je dan geïnspireerd wordt. Nou, nee, maar ook. er is dus voor de kattenliefhebber. Yeah. Is er een nieuwe app. En die heet, uh, die heet Katopia. Nee, er is een app. Die heet Katopia. Maar die hebt ook Katinder. En dan kan je swipen om te kijken wat een kat je leuk vindt. En Erik Cross, die werd ook wel eens de katvaller genoemd. Ik vind hem wel grappig. Ik is bedenker, wel, dat is een ontzettend leuke verspreking. Die is de bedenker van de nieuwe app, en die is van vanaf vandaag in verschillende app stores te vinden. Yeah. En uh, op Katinder staan al zo'n 750 poes en katers. Van knappe kitten tot bejaarde bankkat. Jeetje. En uh, ja, ze wilde iets leuks doen voor Dierendag. en Hebben bedacht dat er altijd genoeg katten in een asiel zitten. Dus ze zijn daarmee bezig. Dierenbescherming is dolblij met de samenwerking met Katopia. Elke hulp die we krijgen bij het goed herplaatsen van katten, is welkom. Er zitten dus hm. meer dan 13.000 katten in die asiels, hè? En zeker hmm. na de zomer, dan, uh, want er komen dan allemaal netjes met kittens bij, weet je wel. Die uh, ja. worden hier en daar gevonden van de wilde katten. Ja, poesen. dat weet ik nog ja. wel. Vrouwen en poezen. Van oudsher hebben vrouwen een innige band met hun poes. Ja, precies. Dat was de jaren 50, hè, dit. Ja, Even precies. Jaren 50. Die hadden ja. toen ook allemaal een innige band met hun poes. Dat ja. is wel duidelijk. Maar ja, het is dus wel zo van, uh, ja, als je verliefd wordt op een plaatje van een kat... en. Uh, de, de, de, de rijden gewoon naartoe. Nederland is zo groot nog niet. Dus uh, als het mee zit, uh, moeten we maar eens gaan kijken. Ja, ik heb niet zo veel. Ik, ik, ik, ik ga morgen ga ik uh, voor een hond kijken. Echt waar? Nou okay. ja, een hond, een soort, uh, soort KVI is het, maar uh, een Pomeriaan. Ik heb een foto ervan. Ja? Pomeriaan? Ja, oh, nee toch. toch? Ja, al die ja, haren! Ja, ja. oh, is dat voor vrouwen aan te trekken? Ja, dat is om vrouwen aan te trekken. Dat dacht ik al. Dat is echt zo'n schattig beestje. Ja, ik denk dat, dat ik het voor haar doe, maar eigenlijk is het om vrouwen aan te trekken. Ja. Dat, uh, ja. Ja. Echt, die moeten oh, of een klein schattig hondje maken. Ja, maar dat is ja, aan het werk. Ja. Ja. Maar ja. dan, dan ja, aaien je vrouw ja. niet meer, dus je ziet altijd die honden aan, want die is zo lekker zacht. Ja, die is lekker zacht. Ja, ja. ja. <hij> <hij> die is wel lekker zacht. Tegenwoordig heb je dat niet meer met voeten natuurlijk. Nee, even Hoe hef je ik heb zelf niet eens wel met kat. Ik heb ooit wel vroeger een kat gehad, en die zeek zeker alles onder. Dus uiteindelijk is hij aangereden. Ja. Was, hij, uh, was hij dood? Do door jou? Of, uh... ja. Dat laat ik even in het midden. Dat laat ik echt even in het midden. Gewoon. Dat gaan we even niet doen natuurlijk. <lacht> nou goed, ik kan zeggen, we hebben nog meer te mailen of zullen we het gewoon hierbij afsluiten, dames en heren. Nee, het is alweer zo ver, hè? Het is alweer zover. Straks naar tien uur, goeiemorgen. Zandwoord, uit el, Ga die kant even op. En dan laat je informeren wat er allemaal al speelt. Wat is dat voor een gekkigheid? Uh, geen idee. Ja, het is wel een gekkigheid. Ja, dat is een hele gekkigheid. Ik weet ook niet waar hij vandaan komt. Goed, maken wat van dit weekend. Zijn we speelgaaf. Volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Een stukje geschiedenis, de Zandvoortse berichten. En hier en daar wat nieuwe muziek natuurlijk. Binnenkort komen ze naar Nederland. Vindt mij twijfel nog of je naar deze band toe wil War on Drugs is eigenlijk de nieuwe Dire Straits. Maar echte fans zijn het er niet helemaal mee eens geloof ik. Hoi. Hoi. No fear